Won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat you right I ain't gonna lie, I ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love, show me what you're made of Boy, make me money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 So come on, ride with me, ride Het is zaterdagavond, jongens. Ja. Het is zover. Heerlijk. Heerlijk. Oh. Eindelijk. Zes over zeven. Jong, oh. wat lekker. Heb je, jij bent echt heel enthousiast vandaag, ja. Mike. Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in. Zeker, uh, ja, ja, ik heb er gewoon eigenlijk altijd wel heel, heel, heel erg veel zin in. Vanavond uh, Hit The City. Gaan we, gaan we even ouderwets even een dorp in. Oh. Maar voordat we dat doen, gaan, gaan we natuurlijk... Ga jij een dorp in? Ja. ja. Ey, ey, ey. Ik ook. De Beast een Nee, nee, is er weer, hoor. Jongens, we hebben een gevuld programma. Voordat we natuurlijk gaan zupen en krupen... gaan wij eh, <laughs> eerst natuurlijk lekker met de Euro Breakdown van start. We gaan, eh, ja, we hebben een heleboel te doen. We gaan natuurlijk eh, onze favoriete nummers van ons album presenteren, eh, niet wat wij gezongen hebben, want wij kunnen denk ik niet allemaal niet zingen, denk ik. Nou, hij spreekt voor jezelf. Oké, okay, nou, ik kan niet zingen, maar we hebben allemaal nummer uitgekozen van een album van een bepaalde artiest, waarvan wij zeggen, joh, dat is helemaal top. We gaan natuurlijk ook de Euro Breakdown, gaan we weer. Eh, Helemaal van haver tot god volgen. We hebben straks een, uh, een heel mooi uh, uh, nieuwtje. Want uh, ja, Justin Bieber zit al heel vaak in de problemen. Maar uh, <laughs> ja. Ja, heeft het dus nu helemaal voor elkaar. Weer getroffen. Hij heeft het helemaal voor elkaar. Net als ik. En nog, nog een nieuw nieuwtje. Ja. Over de, over de enige echte Bieber. Oeh. Oh jee. Ja, straks meer. Nou, ja, net als ik gaan we het gewoon hartstikke relaxed doen. Maar we gaan eerst lekker luisteren naar het nieuwe van David Guetta. Like I do. Lekker Nieuw van David Guetta, nieuw binnengekomen lekker deze plaatje. week, heerlijk. Lekker plaatjes, lekker dingetjes, lekker gaan we niet te dromen van. Lekker track. Heerlijk, heerlijk. Jongens, jongens, jongens. Het is alweer tijd voor een nieuwtje, een oh, ja. nieuwtje, dat nieuwtje, je dat nieuwtje. nieuwtje, nieuwtje. Dat ja, dat ja, want jij had iets over Justin Bieber. Ja, dat, uh, dat heb ik wel Wat vertellen. heeft onze favoriete eikelen bij nou weer gedaan? Stopt die met zingen? <laughs> Nee, helaas, uh, alweer, alweer. <laughs> nou, hij heeft gisteren de verzekeringspapieren moeten invullen, nadat hij betrokken was bij een auto ongeluk. Echt waar? Yeah. Ja, dat heb ik net verteld, maar... Uh. Ja, nee, maar ik <laughs> weet, ja, oké, okay, maar uh, ik, ik probeer nog echt gewoon heel verbaasd te uh, reageren. Maar weet niet je Niet dat ik zeg van, hé, ik weet het al, want wat heb je me uh, verteld? Weet jij dat van de luisteraars? Weet je ook hoe? Uh, uh, nee, dat ga jij uh, maar nu vertellen. Nou, de Canadese zanger reed met zijn Mercedes-Benz G-klasse om de blok op Sunset Boulevard. Toen een andere auto, een Range Rover, snoeihard tegen de auto van Bieber knalde. Serieus? Ja, bij de aanrijding liepen beide auto's schade op. En Justin Bieber moest in gesprek met de achteropgeknalde bestuurder om gegevens uit te wisselen. Via het automatische systeem van zijn auto uh, werd de politie gealarmeerd die ter plaatse kwam, maar niet in actie hoefde te komen. Want we weten allemaal dat Bieber heel vredelievend is op deze aarde. Ja ja, ja. Nee, ja, ja. Maar een ander uurtje dat hij volgens de laatste geruchten ook een nieuw vriendinnetje heeft. S serieus? Ja. Dus, ik, ja. Uh, dus hij is niet homo. <lacht> ja, ik weet niet wie. Maar uh, de twee werden eerder op vrijdag gespot bij het huis van de zanger in Beverly Hills. Volgens I, abstartje Nieuws. Werden okay. de twee, waren de twee de hele dag binnen. Echt waar? Ah. En daarna kwam ze ook weer, uh, ging ze ook weer in de eentje weg. Oké. Okay. En het ging gewoon op de koffie of zo. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het nee, gewoon nee, niet. Ik ben niet gewoon zo in bij... waar. Verwarrend. Ja, ja. ik, ik, ik echt ja. gewoon. Ja. Nou. Ja, een... Ik kan er gewoon niet meer tegen. Nee. Nee. <laughs> ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Nee, maar dus ja, Bieber die heeft dus een nieuw vriendinnetje. Uh, heeft, heeft voor de zoveelste keer weer een ongeluk veroorzaakt. Dus ja, dat is Bieber. Bieber. Bieber, Bieber. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Hey, uh, jongens. Uh, zijn jullie ook een beetje tevreden trouwens over jullie uh, nummerkeuze? Ik wel. Ja? Ja, ik vind het. Uh... Ja, is dat, is dat zeg maar een soort van silent? Nee, maar gewoon. Oh, nee, vraag. Ja, nee, nee. Zijn jullie een beetje vind... tevreden over je nummer? Ik vind, ik vind het een lekker nummer. Oké. Okay. Ja. Okay. Mijn nummer, ja, ik vind het wel relaxed en. Uh... Ja. ja. ja. Oh, mooi. Ja, oh, mooi, prima. Waait met alle winden mee, hè, die Patrick. Ja. Echt Alles. overal voor in te zetten. Een warme Echt. en koude. Op Patrick hoef je niet te wachten. Dat hoeft gewoon niet. Nou. Op Patrick, die. Ja. Ja.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 Make up, make up, make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait, can we work this out? Can we work this out? Just wait, can you come me please? 'Cause I wanna be with.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 Down. Can't live without my babe If you wanna leave But I think it's easier If you let me be You should come and see me, girl Just think about it, girl You should know I still think about you, yeah I know you into diamonds I can tell you everything defining you But I'm like, wait, hey, Can you turn around, can you turn around Just wait Can we put this out, can we put this out Just wait Ignore you walking towards you We zijn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 Ja, je hoeft nog steeds geen excuses aan te bieden. NF lets you down. Geen excuses? Nee, hij, heeft nog steeds, hij laat ons nog steeds niet zakken. Nee, zeker Doet hij niet. Nog steeds. Nee, zeker niet. Goeie, goeie rapper. Ja, zeker, zeker. De eerste keer dat ik hem uh, hoorde, dacht ik, nou ja, moest er even aan wennen. Maar uh, positief, positief. Hey, uh, we hebben uh, natuurlijk een aantal uh, nieuwe nummers. En heel veel artiesten hebben we eigenlijk uh, door de maanden weken al heen al besproken. Want ik weet niet of jullie weten in welke week we nu van de Euro Breakdown zitten. Maar ik heb vandaag weer even geteld. het is week 32. Jaargang 26 of zo ja. is het onder de 26. Ja. Ik ben me toch een meester <laughs> KNAP hoor. Ik kan gewoon getallen onthouden. Hartstikke goed. Hey, uh, maar we hebben daar in ieder geval van het begin zeker deden. Zeker met artiesten die wat minder bekend waren. Haalden we al een beetje de, de biografie haalden we erbij. En uh, dat was ook in verband met een nieuw nummer. Nu hebben we een, uh, een nieuw nummer, daar gaan we zo naar luisteren. En dat is uh, samen van uh, Blockboy, JB uh, en samen met Drake. Drake kennen we allemaal. En dat nummer heet Look Alive. Maar eerst heel even, want uh, James Baker is uh, in 1996 uh, geboren. En hij is bekend als Blockboy, JB. Uh, een Amerikaanse rapper van uh, Memphis, Tennessee. En hij uh, zingt samen met Drake het nummer uh, Look Alive. En hij staat nu op dit moment in de Amerikaanse Billboard uh, Hot uh, 100 Chart. Staat hij uh, volgens mij op plek 5. Zo. Dus uh, ja, dat, dat, is, dat is zeker pittig. Uh, even kijken, uh, ja, wat, wat kunnen we eigenlijk nog meer over hem vertellen? Uh, hij heeft, is zijn uh, ja, muziek is hij gestart eigenlijk via SoundCloud. En uh, daar heeft hij zijn eerste mixtape, heeft hij dan uh, gereleased. Uh, Who Am I? Dat was in 2016. En uh, even kijken. No Chores Part 6 uh, heeft uh, 2 miljoen views bereikt op YouTube. Oh. En Beker uh, heeft ook. Uh, uh, ja, uh, wat heeft hij eigenlijk allemaal meer gedaan? Och, hij. Ja, nou. Hij heeft heel erg veel gedaan, laten we het zo zeggen. <laughs> we gaan er gewoon even maar eens even lekker naar luisteren. Want uh, ja, voor mij is hij ook nog helemaal nieuw. Ik heb, ik heb, ik nog ik niet, heb uh, er nog nooit van gehoord. Nee? nee sorry. Ik ben benieuwd wat hij. Uh, ik ik ben benieuwd, maar ja. samenwerking met Drake. Dus je zou zeggen dat het goed gaat. Dus ja, zie voor jezelf. Ja, ja. Yeah. Sis got blah, boy. Sis got blah, boy. Sis got blah, boy. Sis got blah, blah, boy. boy. Yeah. Hey. Nine on one shall Shelby Drive. Look alive, look alive. Niggas came up on this side. Now they on the other side. Oh, well, fuck them, dog. We gon' see how hard they. the Self, so, real. hey, gonna say it's, hey, it's real. hey, gonna say it's, safe. baby, don't you mind I, do. I do, exactly what you got, times do, time got me still in you. baby, don't you mind I do, We're gonna Dat dit na nou beide nummer er hoort hè? Zijn we het ermee? Is dit nog steeds onderdeel van, van de... Ja, dit is nog steeds onderdeel van de plaat. Ja, nou. ik, ik vind het namelijk echt ook een zeer welkom toevoeging. Nou. Ja. Marit Heus. Yes jongens, het is bijna half acht. Dus dat betekent dat wij gaan beginnen aan de lijst lijsten. De Euro Breakdown. De down of the continent. We gaan beginnen met de nummer 40 tot en met 30. En dan beginnen wij op nummer 40 met Bibi Rexa, Florida Georgia Line. met wie. Vond vorige week nog op plek 37. Nieuw binnengekomen. Deze week op plek 39 is David Guetta, Martin Garrix. Featuring Brooks met like I do. Op plek 38 X-Ball and in Grosso ...featuring Trevor Goodstream met Dreamer... ...staat op plek 35 stond hij vorige week. En op plek 37 Portugal The Man... ...viel het stil stond vorige week op plek 38... ...en vorige week op plek 29... Cashmere Cat, Major Laser en Tori Lanes met Miss You staat deze week op plek 36. Maroon 5 met Wade kwam zo hoog binnen, maar is van plek 27 naar plek 35 gedaald. En Fletch You Down staat deze week op plek 34. En ook nieuw binnengekomen deze week. Blockboy JB featuring Drake Look Alive en Justin Timberlake filthy. En, ja, en die geweldige outro van dat nummer. <laughs> Dan op plek 32. Henry en Ben op plek 31. Vorige week op plek 33. Op plek 30 hebben we Post Malone, 21 Savage, Rockstar. Ja, hij sijpelt toch langzaam de lijst uit. Hoe lang hij staat echt dat ding langzaam. nou in de top 40? Hij al? staat er, denk ik, al een weekje of tien staat hij hier. Want, want het nu nu een nummer wel. van hem staat er niet in. Uh, jawel, en wel. ik weet ook waar die staat. Oh yeah. <laughs> jee. Ja. Een cliffhanger. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik weet waar die staat, maar niet daar. <laughs> Quinten is een beetje aan het vissen, die wil heel graag weten. Nee, maar ik. Uh, ja, in ieder geval, dit is inderdaad een nieuw nummer van, uh, van Post Malone. En die, uh, die gaan we in de tweede uur gaan we die waarschijnlijk horen. Want hij staat vrij hoog genoteerd in de lijst. Hij is heel erg ver gekomen. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar een nummer dat ook uh, vorige week nog niet in de lijst stond: Dat is Triple uh, X Tentation. Met Z. Dat staat op plek 29 deze week. Ik ben benieuwd, want uh, ja, ook deze is voor mij nog weer helemaal nieuw. Dus ja, ik, ik laat mij net zoals jullie gewoon verrassen. Z, Triple X Tentation. Tot zo. So she Freddy, let go. You decide if you ever gonna and let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and no, yeah. I'm sad and no, yeah. I'm not afraid to let go. You decide if you ever gonna and let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and no, yeah. I'm sad and no, yeah. Yeah, special for Quinton, triple X. Temptation. Tentation, ja, Tentation, ja, ja, ja. ja ik, ik zei het misschien verkeerd, want Quinten, hoe moet die uitgesproken worden? XXX X Tentation. Oké, okay. temptation dus. Dus Fijn. gewoon triple X temptation. Nee, mij. <laughs> <laughs> oh. Geen humor ook in die jongen, echt waar. Dus ja. <coughs> Sorry. Leuk hè? Maar ja, uh, ja, ja. Zo zoals, je, jij het of zoals zal ik jullie hem kennen als uh, uh, Triple X Temptation, is, <laughs> is hij bij. Uh, ja, familie, hoe wil je het noemen? Bekend als uh, JC Dwayne on Froy. Oké. Okay. En hij heeft een hele moeilijke jeugd gekend. Want, nee, dat is echt beter die naam, uh, nou, wow. ja. <laughs> ja. <laughs> Vanaf uh, zesjarige leeftijd stak hij een man neer. Oh, top. Die, die zijn moeder wilde aanvallen. <laughs> Daarom moest hij een jeugdprogramma volgen en werd hij onder toezicht van zijn oma geplaatst. Onfroy zong in het kerkkoor en het koor van de school, waar hij later werd weggestuurd omdat hij een andere leerling had aangevallen. Later zou hij nog meer geweldovertredingen overtredingen begaan. Zijn, muzie zijn muzieksmaak was vrij rauw met metal, hardcore, hardrock, maar ook wat rap. Ik vind hem Ond steeds leuker worden. <laughs> Ondertussen maakte hij zich toen wel uh, het bespelen van gitaar meester. Na een jaar in de jeugdgevangenis vanwege wapenbezit maakte hij in 2014 zijn eerste muzikale freestyles... En neemt hij de naam XXX Tentation aan. Tentation. Op, op SoundCloud plaatst hij niet veel. Later zijn eerste track Vice City. Later dit jaar verschijnt The Fall, zijn eerste EP. Daarop kwam in 2016 een vervolg met Willy Wonka was a child murderer. <laughs> <laughs> Wat is dit? Wat een creepy? Alleen als like dat de waardering is voor zijn muziek besluit hij te stoppen met werken om zich volledig op de muziek te storten. Met ah. Look at Me scoort hij een hit in de Amerikaanse uh, Hot 100. En weet hij ook de aandacht van Drake te trekken. De rapper zit op dat moment achter, of echter vanwege geweld, weer in de bak. Op 25 augustus 2017 verschijnt zijn eerste album, 17. Dat in de Amerikaanse albumlijst de tweede plaats weet te bereiken. Zeven maanden later volgt zijn tweede album, Vraagteken. Wauw. Verschillende ja. albums doen het goed op streamingsplatformen... waarbij Sad, die je net hoort gehoord, er in Nederland met kop en schouders bovenuit weet te steken. Die track is dan ook aangemerkt als de belangrijkste single van het album. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, ja wauw. Uh, ja, er zijn veel dingen die ik terug wil in de lijst. Uh, ik twijfel er een beetje over in dit geval. Wat ik wel terug wil is 5 seconds of summer. Men want you back. We komen <laughs> straks weer, weer terug.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 als Quinten het even uh, ja, plagen. Ja. Quinten, Quinten voelt zich dus nogal ongemakkelijk. Hè? En, ja, uh, ja, dat, uh, ja, dat is zeg maar onderdeel en dat van het pannebiel zijn. Dat, dat, dat is me gelukt. Quinten uh, kreeg wel blosjes op zijn wangen. Ja. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Hé, oh. hey, uh, luisteren jouw collega's, met hem? Weet ik niet. Luisteren jullie? Ik uh... geef een teken als je luistert. <laughs> ah! <laughs> Steek je hand op. <laughs> pak, ja, pak ze eruit uit. Ja, ja, ja. Nee, ik heb wel nee, twee mensen die aan het luisteren zijn. Ja. Is waar? Ja, de een heet Bobby. En de andere heet Gio. Oh. Ja, maar Bobby die ken ik. Ja. Shoutout Bobby, metalman. Shoutout naar je boy Bobby. Waarom kan er lang zo'n naam zijn? Volg hem op Insta. Represent. <laughs> Stay metal. Oké. Okay, uh, ja, waar waren we gebleven? Wat in ja, het programma. Je ja, had uh, eerder deze week had jij wat nieuws betreft Kelvin uh, Harris. Uh, en ja, Het lijkt op dat Kelvin Harris zich aan zijn belofte om terug te keren naar zijn roots. Uh, die gaat hij houden. Uh, begin dit jaar kwam de Schotse DJ Kelvin Harris met de mededeling dat zijn funkwave periode na een album toch wel weer overkomt zou zijn. Hij zou dit jaar weer terugkeren naar zijn vertrouwde rammers. De eerste single die hij dit jaar uitbracht kwam echter weer uit een ander hoek. Nuh ready, nuh ready met Party Next Door. Is dat, is dat een, een artiest of is geen dat een idee. nummer? Nuh ready, nuh ready, ik heb geen idee. Maar uh, die, had, die, had, die had dus wel weer een tropisch steentje en uh, hij uh, was daar toch echt uh, klaar mee en hij gaat dus echt zijn belofte waarmaken dit keer. Op Instagram plaatste Harris gisteren een foto... waarin hij te zien is op een, op een tractor. Als bijschrift schreef hij dat hij waarschijnlijk... ooit naar Zuid-Frankrijk zal gaan verhuizen... om een bestaan op te bouwen als boer. Voor nu laat dat echter nog even op zich wachten, schreef hij. Volgende week heeft hij namelijk een remix klaarstaan... van een track van Helsie. En een week later zal zijn nieuwe single uitkomen. Vandaag verscheen in zijn header op Facebook... een QR-code. Wanneer je die scant... staat er Calvin Harris en Dua Lipa One Kiss. Wanneer One Kiss uitkomt is officieel... nog niet bekend, maar het lijkt erop dat dat Ergens rond 6 april zal gaan gebeuren En uh, het lijkt ook een slimme zet van uh, Calvin Harris, die uh, sinds vorige zomer Niet meer in de top 40 heeft gestaan Aangezien Door Lippa op dit moment niet stoppen is uh, Ze is nog altijd ja, Zowel met haar track als homestick als I don't give a fuck in de top 10 te vinden En ze staat ook weer in, nog steeds in de top 10 van de Euro Breakdown Nou, dat... laten we dat even bij benoemen Ik moet even zeggen, de foto erbij uh, Is wel uh, beneden boy Ja, die had in de Playgirl kunnen staan uh... ja. ja, ja, De meeste DJ's zijn niet zo afgetraind denk ik nou ja tenzij ik weten Nou, nah, als je naar Mike kijkt, dan. maar ja, je, zeg maar, er valt niet veel te verbeteren <laughs> aan Mike's lichaam. Luister, ik, ik, ben, ik ben al goed op weg, jongen. en ja. weet je, ze lachen er nu allemaal over. over een paar maanden sta ik. hallo, ding ding. hallo, ding ding. oké, ja, Ikea wordt een kast besteld. <laughs> de verder. jongen, dat oh. komt allemaal wel goed. en het gaat hartstikke goed. ik ben iedere dag ben ik weer aan het fietsen. dus jongens, Nou ja, want met fietsen ga je er komen. Komt goed. Ja, met, met fietsen kan, ga je echt die biceps krijgen. Maar ja, ja zeker. zeker. Jij ja, weet niet hoe ik fiets. <laughs> Jij ja, weet niet hoe ik ben. Jij weet niet hoe ik ben. kom niet zo prachtig tegen mij? Ja. Ik moet wel zeggen dat ik uh, na deze beledigingen uh, ja, toch uh, wel echt van mening ben dat ja. ik uh, ja, nooit meer hetzelfde zal zijn. Uh. Net zoals Camille Cabello, never be the same. Het is alweer 10 voor 8, stipt op de klok. We gaan weer verder met de Euro Breakdown. Want we waren net gebleven bij de nummer 30. Om nummer 30 nog één keer even erbij te pakken: Post Malone 21 Savage Rockstars. Stond vorige week op plek 25, deze week op plek 30. Je hoorde eerder dit uur de nieuwe nummer 29: de Triple X Tentation met Seth. <laughs> er wordt hier eentje heel erg boos op dit moment. Op plek 28 hebben we M&M featuring Ed Sheeran met River. Stond vorige week op plek 24. En op plek 27 deze week is vier plaatjes gestegen. 5 sec Seconds of Summer met Want You Back. En op plek 26 Troy Sivan met My My My. Stond vorige week op plek 22. En op plek 25 Martin Garrix, David Guetta, Jamie Scott met So Far Away... En op plek 24, Camille Cabello hoorde je natuurlijk net met Never Be The Same, Rita Ora op plek 23 met Anywhere, Hedy Steinfeld en Blood Pop met Hoofdletters. Op plek 22 stond vorige week op plek 34, 12 plaatsen gestegen. En Logic, Marshmallow, Everyday is dat op plek 21. En op plek 20 hebben wij de enige, echte, de denkbeeldige draken. <laughs> <laughs> Next to me, Imagine Dragons. We komen zo weer weer terug. Ja, Imagine Dragons. Next to me. Top. Ja, toch super. lekker hè? Ja, dat nummer gaat niet vervelen. Zeker niet. En heel eerlijk, ik ben wel echt heel blij, want ik heb dat nummer Thunder van hun echt te veel gehoord. En dit is dan mm. wel weer even A Breath of Fresh Air. Nou, en ik, ja, had, uh, ik had het niet te veel gehoord, maar ik vond het gewoon snel klaar. Ja, maar. Ja, nou, ik, ik heel had, snel klaar mee. Ik had hem opgegeven hier, had ik hem echt te veel gehoord. Dan ook ik toch even te veel gedraaid. En op een gegeven moment had ik echt zoiets van dat ik hem weer moet aankondigen ik denk van uh, uh, uh, Niet weer. De, ik, geen, ik, heb, ik haat in Mad Junks echt niet, echt niet voor de nee, mensen die nee. ]den we luisteren denken van uh, uh, uh, wij we, we, we, we, we hebben er een hekel aan, maar het is meer, op een gegeven moment heb je iets te veel gehoord. Kun je, ja. we, kunnen we dat officieel het Despacito effect noemen? Ja, ja nee, dat zou je ja. zeker het Despacito effect kunnen noemen. Absoluut. Ja. Ik denk dat iedereen er uiteindelijk klaar mee was. Ja, en nog <laughs> ja. steeds is. Ja, dan ja. mag nog nog even vier zomers wegblijven. Echt hoor. Ja, ja dat, dat, dat mag het zeker wel. Ik ben hey, niet dat het gaat lukken. Um, even kijken, we hebben even nog heel, even heel kort, want we uh, wil zo gelijk uh, afsluiten met, uh, met uh, ja, hey, toch wel een van mijn favorietjes op dit moment. Eigenlijk van dit moment. Oh. Um, volgend uur hebben wij op de planning staan. We gaan natuurlijk uh, hey, de, de albums van Ieder gaan we naast elkaar leggen. Uh, Ieder heeft een nummertje uitgekozen waar we mee aan de slag gaan. Ik moet even kijken of we het nog gaan rennen met je, moet het maar weten. Maar, en anders draaien we gewoon een plaatje extra. Dat zien we wel, Kom, zo is het Komen we wel, komen we wel We hebben in ieder geval nog genoeg muziek op de planning staan Dus voor uh, ja, het komende uur En we gaan nu luisteren naar een nummer ja, ja, Ik heb het ook tegen Quint en tegen iedereen keer hond gezegd Er zit gewoon een lekker ouderwetse frisse sound zit erin En zo moet je muziek maken Zo moet je dat doen En ja, het nummer uh, ja, heet letterlijk zoals het voor, voor, voor mij voelt En denk ik ook wel uh, voor iedereen Dus uh, veel luisterplezier met deze jongens Music to my ears, keys and crates, storylines, tot straks. you you Look at how I'm on it, look at how I'm on it. I am not a DJ, this is not a replay. You let me plug in, hit it to the preset. Got girls that be trying to get famous, but they remain nameless.